Net met het NOS-journaal. In de Gaza-strook zijn vanavond 16 gijzelaars vrijgelaten. Ze zijn door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. Vijf van hen hebben een dubbele nationaliteit, meldt bemiddelaar me Qatar. En ook de Israëlisch-Nederlandse overuur Engels zat erbij. Volgens de afspraak zouden ook 30 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten door Israël. Maar dit is nog niet officieel bevestigd. Binnen de VVD is veel onbegrip over de houding van partijleider Jessel Gus. Op een ledenbijeenkomst was vanavond verdeeldheid over haar standpunt... om niet in een nieuw kabinet te stappen. Behoorlijk wat leden noemden het een bom toen ze vrijdag die mededeling deed. Verschillende leden betoogden dat de gewone VVD-kiezer die strategie niet begrijpt. Wel wil Jessel Gus een centrumrechtskabinet mogelijk maken in een gedoogconstructie. constructie. Het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. Daarom zetten ze extra beveiligers in en wordt extra personeel geworven. Het centrum zit al tijden overvol. Er zijn te weinig bedden. Vanwege de drukte heeft de gemeente Den Haag afgelopen weekend... 100 vluchtelingen opgevangen in een hotel in Kijkduin. PSV heeft de tweede ronde van de Champions League bereikt. Tegen Sevilla vochten de Eindhovenaren zich na twee tegendoelpunten terug en wonnen ze met 3-2. Om PSV door te laten, moest Arsenal ook winnen. De Engelsen stelden PSV niet teleur... en versloegen Lens met maar liefst 6-0. Het is voor het eerst in zeven jaar... dat PSV de achtste finale van de Champions League bereikt. Het weer, de temperatuur, die daalt vannacht... op sommige plekken onder het vriespunt naar min 5 graden. Het kan daarbij vannacht mistig zijn... en morgen blijft die mist op sommige plekken hangen wordt dan tussen de 0 en 3 graden. De zon laat zich geregeld zien... en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort... is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Op 106.9 FM. So bad. Bye. Mm -hmm. star I'm star. I'm a Please walk in.